NOS Nieuws van 3 uur. Dit is Ewa de Jong met het NOS Journaal. De nieuwe Amsterdamse burgemeester Van der Laan hoopt dinsdag het Nederlands voetbalelftal te kunnen huldigen in de hoofdstad. Van der Laan zei dat in zijn speech ter gelegenheid van zijn installatie als burgemeester. Momenteel wordt er nog druk overlegd over een eventueel kampioensfeest door de gemeente, de politie en de KNVB. Op welke manier een eventuele huldiging plaats heeft is nog niet bekend. Ook de spelers hebben daarbij inspraak, zei Van der Laan. Twee mannen zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij de afpersing van de oprichter van Palm Invest en zijn zakenpartner. De twee hebben twee en drie jaar cel gekregen. Het OM had acht jaar geëist. De slachtoffers hadden vorig jaar in Antwerpen een zakenafspraak. In plaats van de investeerders troffen ze gewapende criminelen aan. Die gijzelden en mishandelden hen. Daarbij werd de kleine teen van de Palm Invest oprichter afgeknipt. De wond werd dichtgeschoeid met een strijkijzer. De twee kregen lagere straffen omdat ze volgens de rechtbank niet de hoofddaders zijn. Een van de verdachten lokte de slachtoffers naar Antwerpen. De ander was chauffeur. Ze waren niet in het appartement bij de mishandeling en daar ook niet van op de hoogte, oordeelt de rechtbank vakantiegangers die met de auto naar het buitenland gaan... zijn deze zomer iets meer geld kwijt aan brandstof dan vorig jaar. Maar de prijzen in het buitenland zijn nog altijd lager dan in Nederland. Dat blijkt uit vergelijkingen van een Europese consumentenorganisatie. Zo is de euro 95 benzine in Duitsland en Frankrijk 11% goedkoper. Dat scheelt zo'n 8,5 euro per tank. In Luxemburg is het voordeel meer dan 25%, wat neerkomt op ongeveer 20 euro per volle tankbenzine. Het weer in het noordwesten veel bewolking met mogelijk wat regen. Verder zonnig met 20 graden op de wadden tot 26 in Limburg. Morgen overal vrij zonnig en 23 tot 30 graden. Dit was het NOS.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zom zon, zee. Zandvoort de zomer is. Dit is de zomer van ZFM. Let me tell you about a place. Somewhere up a New York Way. Where the people are so gay Twisting the night away Here they have a lot of fun Putting trouble on the run Man, you find the old and young Twisting the night away They're twisting, twisting Everybody's feeling great They're twisting, twisting They're twisting the night away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 They're twisting, twisting, they're twisting the night Let's twist a while Lean up, Lean back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 Ja, dat waren nog eens tijden, hè, Maurice? De drie minuten, dat was het <laughs> max. maximale. Nou, twee minuten zoveel zijn ze, denk ik. Nou, ja, allemaal zo'n beetje. Dat was in de tijd ook zo. Single is het nooit meer dan twee minuten. Of uh, na drie minuten maar soms. Ja. Uh, Twist in the Night Away van Sam Cook. En. Uh, te gast vandaag, naar mijn zin, dat had u al begrepen. Uh, Dane Clark, de vader van, zeggen ze dan. Of, uh, ja. ja, dat is mijn generatie, zegt de vader van. Ja. Jouw generatie, die kent gewoon uh, Dane Clark als, uh, Dane Clark, als uh, artiest zijnde. Ja, dat is helemaal waar. Hij heeft ook een eigen fanhive. Wist je dat trouwens, dat je een eigen fanhive had? Op je, nee, uh, nee? nee, dat het niet. Nee, nee, nou, je hebt er echt een hoor. Nee. ben ik ook lid van. <laughs> Ja, Dane Clark, fanhive. Die, die is recht op okay. huis. Uh, ja, inderdaad. Oh, cool. uh, tja, de artiest weet het niet eens. Omdat er een hives van hem is. Nee, maar nee. die is er recht. Uh, nee. En ik vind het zo leuk, dames Als je dan aan terugdenkt. Ik ken Dane natuurlijk nu sinds 1967. Toen hebben we elkaar leren kennen. Uh, ik kwam toen bij een bandje. Dat heette Save Our Souls. Want de naam Salve Blootsvogel was nog niet gevonden. Dus dat deed de eerst even aan Salve. En we hadden een zanger. En uh, nou, ik weet nog dat ik de eerste repetitie daar kwam. En dat ik bij mezelf dacht... God, wat moet ik hier... Oh, ja, ik vond het echt en Die muziek stond me helemaal niet aan Ik was natuurlijk een, een, een commercieel uh, Top 40 pikkie in de tijd En wist ik iets van soul En ik kreeg een zootje LP's mee En dan moest ik, het, dan moest ik de liedjes van en, nou ja Maar het is anders gelopen En die zanger die zei dat ik er twee weken bij was uh, Zei die zanger van nou uh, ik stop ermee en ik vond hem helemaal niet goed. Want hij zong vals, vond ik. Hij zei, maar ik heb nog wel een vriendje, zei hij. En uh, niet zo goed als ik, zei hij er ook nog bij. En uh, die, uh, die wil dit wel doen. Nou, uh, wij zaten dus in onze repetitieruimte. En daar kwam meneer Clark binnenstappen. Zong één liedje en we waren plat. Dat kan ik u rustig vertellen. We waren plat. Um, gewoon echt helemaal plat. Want dat was nou precies wat we zochten. Zo'n zanger. En nou ja. Iedereen die de band nog kent uit die tijd weet hoe dat allemaal in zijn werk ging. Uh, Dane Clark. Um, beroemd toen de tijd. Um, Deen, ik ga je toch weer even plagen. Je blijft bezig, ja, ja, ja, ja. Ik wil me ik... gewoon verrassen van Hij laat zich <laughs> verrassen. Ik heb, een, uh, ik heb een opname gevonden van hetzelfde nummer... wat wij uh, in 1968 opgenomen hebben. Ja. En we hebben dat 20 jaar daarna... 19 jaar daarna hebben we dat nog eens overgedaan. Uh, het komt niet van een plaat in dit geval. Het komt van internet af. Uh, maar ik vond het toch leuk om u dat even te laten horen... hoe wij dit nummer speelden toen wij volwassen geworden waren. Het klonk echt wel iets anders. Luister maar, hier is Sweet Wine. Maar dan uit... 1987. Ja, dat is een van ons. ja. So has gone. I'm loving you, but all my heart. I see you in my dream. See you. Nog eens een keer, maar nu, 20 jaar later... ...opgenomen juni 1987 in Beverwijk... ...in uh, Toemaanhoeven-Adrichem... ...met, uh, met Bep Swerers op drums... ...met uh, Hans en Edgar Kat... Uh, op trompet en uh, nee, op saxofoon en trompet, Tetsen, nee, alt uh, Mijzelf dus op, uh, op, op toetsen. Jill Reinerberg en Dries Bonnes, gitaar en Douglas Jacobino op bas. En uh, dat was dus de reuniesal vol. Want, uh, ja, want in 86, toen ik zelf twintig jaar in het vak zat, heb ik de band uh, gevraagd van willen jullie nog een keer? En, nou ja, er waren wat bezwaren. Maar die zijn allemaal weggepraat en uh, daar stonden we dan op de Binde In, de in uh, oktober geloof ik was het in 86. Of november, weet ik niet meer precies die datum. Tijdens een groot festival in de Bijnershal. En daar stond de band weer in twee bezettingen. En ja, dan kruipt het bloed waar het niet gaan kan. En zijn we gewoon weer een jaar of vijf doorgegaan. Tot, uh, tot, het, uh, tot iedereen er weer een beetje genoeg van had. En Deen toen verder ging met de Jukes of Soul, Eigenlijk een beetje grotendeels dezelfde mensen. Alleen, al daarna. Leuke, fantastische band overigens. Uh, wanneer was het dat jullie daarmee die CD maakte je met de dukes? Uh, er, ik dacht 98 of 99 als ik me niet vergis. Ja, ja fantastische cd ook inderdaad van Dane and the Dukes of Soul. Ook dat ze we hem wel ergens op internet zullen vinden. Maar goed, dit was dus live opgenomen, dat u dat even weet. Even live opgenomen op een zondagmiddag. In uh, Hoevaardigem in Beverwijk stond de grote truc achter. En daar zat een, uh, een levensgrote studio in. En daar is dit allemaal mee opgenomen. Maar ik wil u toch het verschil even laten horen. Dat we in die twintig jaar toch wel gegroeid waren. Hè? Ten opzichte van de ouderseekers. Ik, ik mis het hardvuurtje erbij. Huh? het knapperende haardvuurtje misschien. Ja, maar erbij. Was, dit was ook. We zijn ook eigenlijk ondeugend, Maurice, want dit was digitaal. Dit, oh. was, niet, dit okay. was niet. van een CD, maar van een internet afgepikt. Gewoon. Dus zo. Gewoon nekjes vanuit de computer. Ja, netjes vanuit de computer. Sweet wine, 1987 dus is het opgenomen. De CD kwam uit in 88 en. Uh, uh, die hadden we toen ook uit toen wij in het voorprogramma speelden van Fats Domino. He, denk ja, je nog? Is... Ja, ja, oh, is... ja, ja, nog in het, in De, in de Veilighalle. Ja, stonden in het voorprogramma van Fats Domino. Prachtig. Um, we gaan deel met onze gezamenlijke liefde van die tijd. Otis Redding, namens nou, en heren. Een van zijn topnummers. En bij ons was het ook altijd een van de hoogtepunten. Op de avond. I've been loving you too long. Met haardvuur. Gelukkig, zo ken ik het weer. Een oude, het is een oude LP, ik kan er ook niks aan doen. Ik wist niet dat hij zo beroemd was trouwens, had ik hem niet meegenomen. Maar ik had wel een ander aangezocht. Maar goed, uh, ik, kon, ik kon hem niet even voordraaien, want er stonden allemaal spullen op mijn, mijn grammofoon thuis. Dus ik heb het niet gecheckt. Normaal check ik het altijd even, maar nu een keer niet. en Je ziet gelijk, het gaat fout. I've been loving you too long, ultieme soul ballad van, uh, van Autos Redding. Een nummer dat ze bij ons in het repertoire altijd ook uh, hè? de zaal plat bracht. Daar zullen toch heel wat liefdes op zijn ontstaan op dat nummer. Uh. Denk niet? Ja. Of heel wat SOA's zijn opgelopen. He? Heel wat was zijn opgelopen? Ah, Maurice, kom, dat gebeurde nog nee, niet. 40 nee, jaar nee. geleden, nee, dat johan. deden wij niet. Kom, nee, nee, dat nee. kon ook helemaal niet. Want, dan moet je dat eens voorstellen. Wij speelden in zaaltjes. Van, je had in Haarlem ongeveer 14 jeugdsociëteiten geloof ik. Ja. En uh, dat zat allemaal in kerkzaaltjes. Dus bij een kerk had je dan een zaaltje. En dan zat zo'n zo sociëteit. We hadden toen nog niet echt een discotheek of zo. Okay. En, en ik zou je vertellen dat, dat, dat... We hadden een zaal aan de Ramplaan in Haarlem. Blitz, weet je dat nog? Klopt, ja. Tegenover de Stinkende Emmer. Uh, die kerk die daar staat. Tegenover het Wapenverkennenland. Stinkende Emmer, weet iedereen wat het over gaat. Daar staat een kerk. En daar zat een zaaltje bij. En daar had je dan uh, elke zaterdagavond Sociëteit Blitz. En dan speelden wij dan met, met de zoveel. En dan zat die tent afgeladen vol met, met publiek. Dat begon om acht uur en was om twaalf uur afgelopen. En daar werd geen druppel gedronken. Want de pastoor of uh, de dominee. Ik weet niet of het nou een meer of katholiek Kijk maar in ieder geval de predikant. Die hield daar streng toezicht hoor. Dat, okay. dan, ja, dat, uh, want wij, wij kregen als band dan wel drank. <laughs> Ze stonden achter de, achter de bühne in, de, in het kleedhok wat we hadden. Daar stond een krat bier. Ja, in de auto moet je ook benzine gooien. En, en daar mochten we absoluut niet de zaal mee inkomen. Dat was ten strengste verboden. Okay. Dat mocht niet. Nee. Dus wij mochten in de kleedkamer wel drinken. Maar waagden het niet dat we met dat vle, de flesje bier de zaal in gingen. Dus af en toe als er een vriendje binnen was. Of een vriendinnetje. Zei, schat, biertje. Mm -hmm. Even mee naar achteren. <laughs> Ja, dat zeg ik. Ja, zo ging dat. Ja, alles moest stiekem in die tijd. Dat was ook zo leuk. Dat was Mooie weer, tijd. Dat was ook, ja, maar dat was ook zo leuk. dat De Zeeweg was toen de tijd de Wipweg, hè? De afwerkplek. Ja, nou, dat is kut zeggen. Want wij reden dan, wij reden dan vanaf Zandvoort, dat we in Club 25, dan reden we naar huis toe. Mm -hmm. Met de bus. Nou, elke er stond een auto met beslagen raam. Oh, netjes. En toen was de Zeeweg nog niet verlicht, dus kon het nog. Oké, okay, mooie Eén historisch verhaal, dat is wel leuk. Dat deed ik Deen ook nog wel. Dat ga ik je toch vertellen. Wij kwamen een keer vanaf van een optreden. We hadden een repetitieruimte in Aardenhout. Ook achter een kerkje. Daar hadden we een, een zaaltje. Daar repeteerden we altijd. En daar, uh, daar, daar, daar, daar, daar, daar, daar stalden we dus ook onze apparatuur. En dan kwamen we dus zaterdag van optreden. En dat was heel donker daar. Hè, dat was... Een, dat was donker En op een gegeven moment komen we daar een keertje aan met, een, uh, met die bus. Groot licht natuurlijk. <laughs> ja hoor. <laughs> Midden in een auto. Bam. Groot licht erop. En dan waren het. Dus, het dus Stel. Er waren, er waren er, twee konijnen in de ja, auto. Ja, ja, nou, het waren mensen. Maar goed, maak niet. <laughs> die konijntjes die schrokken, waren. die schrokken. dus heel erg. Want stond er. Hij stond. Zo ze in het volle licht daar. Nou ja. Het was humor. Gemeen. Heel ja. gemeen. Rug. Nee, we wisten nergens van. Ja. nee Dat wisten we toch niet dat ze daar stonden. Toen en wij moesten daar we toevallig we we we wezen. We waren nog jong ook. Ja, toen waren dat nog Dat is jong. waar. Dat is waar. Hé, hey, we gaan even... Uh, even kijken. Ja, kan nog net. Uh, we gaan eventjes uh, Wilson Pickett doen. En dit is een nummer van die LP. The Sound of Wilson Pickett. En het heet Mojo Mama Wilson Pickett. Wilson Pickett, Mojo Mama. Van de plaats uh, The Sound of Wilson Pickett. Uh, een prachtige plaat met heerlijke solmuziek erop. Uh, we hebben nog een vast onderdeel altijd in dit programma. En uh, dat is de kraker van de week. Uh, en u weet het. De, de mensen die vast luisteren weten dat. Uh, de kraker is een plaat die zo verschrikkelijk slecht is. Niet qua muziek, maar wel qua conditie. En ik ben erg benieuwd. dus ik hem net bekeken dan... Uh, was hij echt grijs. Dus ik ben benieuwd wat, uh, hoe dit gaat klinken, want ik heb het uh, niet gecheckt. Dus ik ben vreselijk benieuwd. Aretha Franklin, laten we het maar even lekker bij soul houden. En het is Baby, I Love You. Ja hoor. Dat is hem dan. De kraken voor de weg! Singletje singeltje was dit en uh, ja. dat is, was dus onze kraker van de week en we stonden, dit, dat, uh, dat heb je natuurlijk als Deen en ik bij elkaar zitten, uh, herinneringen ophalen aan wat er toen de tijd gebeurde. We zijn ooit een keer naar een concert geweest van Rita Franklin in een concertgebouw in Amsterdam, Deen en ik samen, <lacht> en we uh, s'avonds geen vervoer meer terug natuurlijk, dus moesten we van Amsterdam lopen naar, <lacht> we waren arme jongens, hadden geen ten geld voor een taxi, Dat kon ook niet. Helemaal lopen terug vanuit Amsterdam naar Haarlem. Dan werden we op een gegeven moment langs de Haarlemmerweg. Ongeveer ter hoogte van waar nu het nieuwe Sloterdijk zit. Uh, dan werden we opgepikt door een kerel. We konden wel meerijden tot het begin van Haarlem. Zo ongeveer bij de prins Bernhardlaan. We dat, dat... hebben <lacht> Nou, We hebben er nooit zo angstig in de auto gezeten. Die kerel was toch bezopen? Dat weet ik niet weten. We hebben echt... De, vo de volle weg benuttend, de breedte van de weg benuttend, <lacht> zijn we uiteindelijk toch naar Haarlem gekomen. Maar je hoeft er niet te lopen. Nee, je hoeft er niet te lopen. Shit. Nee. <lacht> ik, ik weet nog dat ik, dat ik, ik moest geloof ik werken de volgende dag. En ik stond oh. om, om, om, om zes uur, stond ik ongeveer bij het kantoor. Waar ik toen wil <lacht> Mooie dag was het. Ja. prachtige dag. Zes uur morgens. Goed, Aretha Franklin. We gaan uh, weer door naar de keus van Deen. Deen wat keuze. Uh, Sam Cook. Everybody loved it. Ciao, ciao, ciao. Ja. Voorzichtig nou. <laughs> Maurice is nu lichtelijk in paniek, dames en heren. Die uh, moet nu razendsnel. Ja, ik had de verkeerde kant te pakken. Gebeurt ja. uh, gelukkig nooit. Nee. Ja. Staat hij wel op goede toerentoon? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nee, want uh, dat vergeet, je, vergeet hij ook toch wel eens. Live-zending. Ja, hij? Everybody Little children like to cha cha cha they like to cha cha cha they like to cha cha cha ooh everybody likes to cha cha cha took my baby to the hop last night and what to my surprise when we got I couldn't do the cha-cha-cha I told her not to worry They'd play some other dance But we sat there for an hour and a half And we never got a chance For every song they played was the cha-cha-cha Every song they played was the cha-cha-cha Tom Dooley, cha-cha, cha cha-cha-cha Every number was a cha-cha-cha I told her How that shine, shine, shine Sam Cook, <totog> Everybody loves the Cha-Cha. Fantastisch. Zijn. Dat klinkt toch allemaal lekker, jongens. Dat is... Nostalgie, mag je wel stellen. Uh, Rode Draad in uh, dit programma is natuurlijk Otto Zwerding, uh, dames en heren. Naar mijn idee nog steeds een van de grootste soulzangers die de wereld ooit gekend heeft. Maar dat is natuurlijk puur persoonlijk, maar ik vind dat nog steeds wel. Uh, een man die ook heel veel deed voor andere artiesten. En een van zijn grote ontdekkingen was in de tijd Arthur Conley. En uh, dat, uh, Conley, dat hij daar zeer dankbaar voor was... bewees hij ook dat het nummer wat we eerder al gehoord hebben... met Autos Sleep On. Hij maakte een... Uh, daarna dat, Autos, of, ja, na, dat hij bezig was met een, uh, een nieuwe LP maken... Uh, kwam Autos dus om het leven... door een, uh, door een vliegtuigongeluk... Uh, met een aantal leden ook van zijn, van zijn band. Uh, het was eigenlijk geloof ik zo dat ze een delen van zijn band... In, in twee delen gingen reizen. De ene gingen gewoon over de weg, de ene helft. Dat was Booker T en die MG's. Hmm. En uh, de blazers van die band, die daar dus waren, dan heette het de Bar case. En die Barcase die zaten dan weer bij auto's in het vliegtuig. Nou, Booker T die heeft dus niet in het vliegtuig gezeten. Dus die is er nog steeds. Oh. Um, maar die blazers van die band, die zaten dus bij auto's in het vliegtuig. En dat ging fout. <tacht> Arthur heeft was toen met een nieuwe LP bezig. En daar staan dus nog twee stukken op die nog door Autoswedding geproduceerd dan wel geschreven zijn. En daar laat ik u nu graag een voorbeeld, voorbeeld van horen. Uh, het nummer is geschreven door Autoswedding en ook door hem geproduceerd. Love Comes and Goes. Hier is Arthur Conley. Arthur Conley, Love Comes and Goes, geschreven en ook geproduceerd door Otto Zwedding. En dat kan je ook goed horen, want uh, de rest van deze uh, LP zijn dus, uh, is geproduceerd door Tom Dout. En dat was eigenlijk de tegenhanger, want je had dus eigenlijk twee kampen. En je had natuurlijk de kant van Stax Volts zeg maar. Dat waren dan Otis Redding en Sam Dave, dat soort mensen. En aan de andere kant had je natuurlijk het echte Atlantic Label. Um, dat was allemaal wat, ja, toch wat, wat technisch ook wat beter en zo. Daar zat Arita Franklin onder andere bij. En uh, ja, Articondi werd toen natuurlijk overgenomen... door toen Otis Wedding het niet af kon maken. Maar het is, uh, je hoort wel een duidelijk verschil in sound. Dat is wel lekker. Um, goed, Love Comes and Goes, dus Otis Redding uh, schreef het en Arthur Conley zong het. Um, Satisfaction was een hit van de Rolling Stones, dat weet iedereen. 1965, prachtige plaat, nog steeds een klassieker. Uh, en zoals het natuurlijk vaak gebeurt, uh, worden nummers gecoverd door andere artiesten. En in dit geval dus ook door Otis Redding. En het leuke daarvan is als detail dat ik toen een interview las met Mick Jagger. Hij zei: er is eens maar één man die Satisfaction beter gedaan heeft <laughs> dan de Stone zelf. <laughs> en dat was Otus Redding. Nou, luister maar. Hier is Otus Redding met zijn versie van: I can't get no satisfaction. Zwingen we dat, of zwingen we dat niet? Nee? Dat is voor Marisa allemaal nieuw. Dat is een jonge gozer natuurlijk. Die, die, ik ken het origineel hoor, maar deze ken ik nog niet. Nee. Heerlijk. Ik vind je zo rustig vandaag. Hoor. Ja, mooi hè? Ja. Ik ben Goo nog wel een beetje aan het bijkomen van het WK. De finale oh, finale Ja, ja, oké. Okay. Uh, mag dat? Ja, mag. Nou goed. Vinden we niet zo erg. Volgende week ben ik weer helemaal bij. Oké, okay, dan ben ik er niet. Daarom? <laughs> Nee, volgende week. Het uh, programma gaat wel door, hoor, dames en heren. Want Albert-Jan uh, gaat het overnemen volgende week één weekje. Want ik uh, ben een weekje weg. Ja, ik zit een weekje in Portugal volgende week. Uh, we gaan uh, door met Brooke Benton. Welk nummer? Uh? My True Confession. Zo? So, de pastoor is er niet, hoor. <laughs> <laughs> er is geen pastoor. Ik die, die kan niet gebied worden vandaag. Goed, nou oké. Okay. My True Confession, Brooke Benton. Mr. Editor Won't you please Print my story In your magazine Warn all The lover's heart Cheating heart Can only end up In misery I was a lying Cheating fool Treated her so cruel Broke her heart And made her cry Broke every rule And that's mine She can read the story That's my true confession. true confession, and I'm sorry. Sorry that I treated her so mean. Oh, sorry that I treated her mean. I would call her up and apologize if I was half the man I should be. But I'm afraid it's too late for that, 'cause I know she wouldn't listen to me. I was a lying, cheating fool Treated her so cruel Broke her heart and made her cry Broke every rule And that's my true, true confession. confession She can read the story in your magazine. Uh, That's my true confession true Let her know that I I'm Sorry that I treated her so mean Oh, sorry that I treated her mean I know Her love was true But I made her cry Time after time Until one day she couldn't Take it no more She said goodbye to me And walked straight out the door So please, Mr. Editor Ask her for me To take me back and give me a try And I'll be true Oh, so true And I'll love her Till the day I die And that's mine. True, true She buys your magazine. She your magazine. Print the story, it's mine. True, true And I... uh, Brooke Benton. True confessions. Bekentenissen. Ondanks dat de pastoor er niet is. En wie er ook geen biegtokje hebt. Gaat allemaal niet. Wilson Pickett. Gaan we naartoe. Uh, I Found a Love heet het nummer en dat is verdeeld over uh, twee uh, delen, part 1 en part 2. Dat had je toen de tijd veel natuurlijk. James Brown was daar een hele goede van. Uh, Sex Machine part 1, Sex Machine part 2, uh, Brother Rap part 1. De, de, de nummers van James Brown waren altijd zes, zeven minuten. Ja, dat kon natuurlijk niet op één kant van een singeltje. Dus had je altijd Cold Sweat part 1, Cold Sweat part 2 en zo, dat soort dingen allemaal. Totdat de Beatles kwamen natuurlijk met Hey Jude. En toen bleek het ineens wel te kunnen zeven minuten op één op singeltje. Dat ging toen ineens wel. Maar goed, we gaan naar Wilson Pickett. I found the love part one. En misschien ook wel part two. Je weet het maar nooit. You know I've always felt. That everybody needs somebody to love. You know late at night when the raindrops begin to fall out from your windowsill, that's the time you need someone to hold real tight, someone to whisper sweet things in your ear, someone to tell you, honey, everything's all right. Toch? En dat gaatje wat erin, hoorde, wat erin hoorde, die even stilte, dat was, was dus ik het de... aan het wisselen van kant A naar kant B. Ja, ja. Snel was ik, hè? Ja, dat was dus, <laughs> dat was dus part 1 en part 2. En dan vraag je je toch af, op zo'n LP kan je zo'n nummer toch makkelijk aan elkaar plakken. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Ze hebben het gewoon part 1 en part 2 laten doen. Dan uh, was het bij elkaar wel een lekker lang nummer. En daar kon je natuurlijk ook goed horen dat de heer Pickett natuurlijk zijn roots echt wel in de gospel had. Mm -hmm. Want uh, dat is overal natuurlijk ook... Bij al die mensen is dat heel duidelijk natuurlijk terug te horen. Uh, goed. Laatste maar, nummer kan twee, hè, zei je. Uh, ja, zei ik dat? Ja, weet ik niet. Ja, dat zei ik. Ja, Oké. Okay. Ja, prachtig, mooi liedje. Toch wel. Uh, hey Deen, um... Maar je gaat nooit meer wat doen. Je gaat niet meer gewoon denken bij jezelf van nou, als ik nou eens een leuk optreden krijg aangeboden, dan ga ik nog eens wat doen. Of uh, je hebt zoiets van, uh, ik heb het nou wel gezien, het, uh, dat gezang. Nou, ik heb het inderdaad gezien. Ik heb uh, de optredens, de aanbiedingen, die komen allemaal, uh, nou, heel binnen. Ja. Maar ik heb de mensen jammer moeten teleurstellen. Ik denk ja. inderdaad niks meer. Alleen maar met en voor alleen. ja. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, dan weten we dat, dames en heren. Ik probeerde hem net al te strikken van ontreden, maar dat. <laughs> nou, dan met Alain. Ja, dat zei hij toch? Ja, dat vraag ik Alain wel. <laughs> gaan we gewoon. Alain, kom jij zingen en neem je vader mee. Ja, ja we weten hier wel te strikken. Um, goed. Uh, we gaan nog even iets van auto's doen. En dan zijn we bijna weer aan het eind van het programma dames en heren. Uh, en... Denk ik. En we gaan uh, maar even uit met een nummer wat Deen in de tijd ook altijd fantastisch kon zingen. En wat hij regelmatig speelde: Autos oh, Wedding. Juist. En de nummer heet. Shake. Ja? Shake, Otis Redding van de LP History of Otis Redding. En een nummer dat oorspronkelijk ook komt van de LP Otis Blue Sings Soul, Soul ballads. Daar stond hij oorspronkelijk op. Uh, een nummer van Sam Cooke. En dat maak je trouwens veel mee. Want Otis Redding heeft ook diverse stukken van Sam Cooke uh, in zijn eigen versie opgenomen. We denken daar bijvoorbeeld aan, aan uh, uh, Wonderful World. Heeft hij onder andere gedaan. En uh, Change is Gonna Come. Was dat ook van Sam Cooke eigenlijk? Ja. Yeah. Oké. Okay. Ja, met ja. changes kan er komen. Ook prachtige versies. Er zijn ook tienduizenden versies van, geloof ik. Maar ik vind nog steeds die van de de mooiste. Dan um, uh, aan ja, uh, jou de, het laatste nummer Voor vandaag. Ja, je zei trouwens: Sam Cooke hè? Ja. Mr. Soul. Ja. Cupid. Cupid. Lukt het, Maurice? Ja, wel hoor. Oké. Okay. Gaat goed. stress. That's danger of Sam Cook, Mr. Soul en dat nummer dat heet Cube. We zijn wel alweer aan het eind, jongens. Het gaat twee uur snel, hè? Het dat... gaat steeds sneller en sneller. Ja. Goed. Uh, Deen, hartstikke bedankt. Vond het leuk dat je er was. Ja, jij bedankt. Ik vond het hartstikke leuk om ja. hier te zijn, Ruud. Ja, Deen zegt van twee uur. Ik kan helemaal niet zoveel praten. Nou, je ziet het, het vliegt om. Goed, Denklaar, dames en heren. Leuk dat hij bij ons was vanmiddag in dit programma. Maurice, bedankt voor de fabelhafte techniek. Uh, Graag gedaan. Ik heb onder... weer mijn best gedaan. Het ja, is ondanks... dus maar één keer fout gegaan, toch? Ja, ondanks dat je helemaal beneveld was van het wereldkampioenschap. Nee, ik heb gewoon gisteren netjes gewerkt en het was okay. best wel druk en uh, ja... Ja, wat zou ik zeggen? Ja, nee, zeg het maar. Het was meen. gewoon één groot feest. Ik werkte in het Haarlemse dat weet je zelf in proef. Ja, dan weet je het wel hè. He? Ja, dan weet je wel wat ga nou. we gaan samen met Jur. Wij gaan samen eventjes nog uh, een evaluatiegesprek houden in Café 12 namens Jure. Ja, de, uh, het is namelijk uh, vier uh, uur. Ja. Bijna. <laughs> <laughs> dus we moeten nog even een evaluatiesprek doen um, Vier minuten over vier hè? Ja, 4 minuten over 4. Bedankt voor het luisteren allemaal Volgende week ben ik er niet, maar dan neemt Albert Jan het over En de week daarna ben ik er gewoon weer Ik dus, zal er gewoon bij zijn, dus het format zal hetzelfde blijven Zo is dat Bedankt voor het luisteren allemaal en tot de volgende keer Bij de jaren.